Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte bij gebruikers van de elektronische sigaret. Naar aanleiding van een enquête van de Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose onder de 11.000 leden werden drie gevallen bekend, meldt Nieuwsuur. Aanleiding voor de enquête was het nieuws dat er in de Verenigde Staten honderden mensen aan een mysterieuze longziekte lijden die vermoedelijk is veroorzaakt door e-sigaretten. Zes mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is nog niet duidelijk of de gevallen in Nederland vergelijkbaar zijn met die in de VS. Duitsland en Frankrijk zijn bereid elke vierde migrant die over zee in Italië aankomt op te nemen. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehover in een Duitse krant. De gesprekken lopen nog, zegt Seehover, maar als alles blijft zoals het nu is... kunnen we 25 procent van de uit zee geredde mensen overnemen. Een Canadese bobsleigh kampioenen wil via de rechter... een overstap van Canada naar de Verenigde Staten afdwingen. Kylie Humphreys daagt de Canadese bobsleigh- en skeletonbond voor de rechter... omdat de bond in haar ogen verzuimt serieus onderzoek te doen... naar intimidatie en discriminatie binnen de nationale selectie. Het weer vannacht kans op een mistbank. Het is 3 tot 8 graden.